Het weer ontstuimig onstuimig met vooral in de kustprovincies zware tot zeer zware windstoten. Morgen nemen de buien af en kan zelfs even de zon doorbreken. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Er zijn nogal wat momenten waarin we erover praten. Een gouden bruiloft, een gouden jubileum, een gouden medaille, symbool voor de eerste plaats. Een gouden plaat voor veel verkochte muziekalbums. De Gouden Eeuw, de gulden snede, het gulden vlies. We hebben het allemaal over atoomnummer 79 van het periodiek systeem. AU is het symbool, de afkorting van het Latijnse aurum, goud dus. Mijn gast vannacht in Kazerloenen wordt zo langzamerhand vereenzelvigd met AU. Met het atoomnummer 79, Willem Middelkoop. Handelaar in goud, en oud beursanalist. Welkom. Ik handel niet meer in goud. Oud handelaar in goud. <laughs> je hebt je belang verkocht. Inderdaad. Weet maar... je nog wanneer je voor het eerst in je leven een echt stuk goud in je handen had? Eh... Uh... Nee, zeg ik altijd. Het maakt heel veel indruk op je nou dat heeft mij eens veel indruk gemaakt. Ik heb eigenlijk niks met goud. Ik heb het ook niet. Uh... Ik heb het jaar in mijn kiezen zitten. Maar voor de rest, uh... mensen denken altijd dat ik dol ben op goud. Ik heb, ik heb niks met goud. Geen trouwring? Nee. Je bent wel getrouwd? Nee, nee. Maar helemaal geen sieraden. Dus, uh... Ook niks? Nee, ik heb thuis geen goud. Dus, uh... Geen grammetje goud. Nee. Maar je hebt ook... waarom heb je niks met goud? Uh, ja, waarom zou ik wel iets moeten hebben met goud? Ik heb ook niets met juwelen. Ik heb ook niets met diamanten. Ik heb ook niets met zilver. Of... Alleen. Uh, uh, het heeft toevallig. Uh... Ik heb ook niets met bakstenen. Maar ik woon wel in een huis die van bakstenen is gebouwd. Dus uh, sommige dingen zijn nuttig in het leven. <laughs> uh, en, maar het, het rare is dat. dat, dat uh, er zijn 16 miljoen mensen deze. Uh, of in dit land ruim 16 miljoen. En er zijn misschien uh, 16.000 economen. Maar het raar is dat. Die 16.000 economen doen allemaal zo raar over goud. En die, die zitten mij de hele tijd op te dringen dat ik iets heel bijzonders heb met goud. Maar uh, voor, voor, voor, het is meer dat, dat, dat anderen er zo spastisch over doen. Dat die er een soort taboe onderwerp van hebben gemaakt. Maar waarom dat, doen ze daar spastisch over? En waarom is het taboe volgens veel economen? Ik zou het niet weten. Ik zou niet weten. Ik vind het het meest bizarre... Ik vermaas me nu al tien jaar over dat... Goud is al 2000 jaar de basis van ongeveer elk geldsysteem in de wereld geweest. En of je nou naar de Grieken, de Romeinen gaat, de Inca's, de Asteken of wie dan ook. Iedereen onderkende um, dat goud iets bijzonders is. Um, en dan plotseling dan gaan mensen hier naar de universiteit in het westen... en die leren iets over geld en over economische systemen. En die vinden opeens dat... dat dat die interesse in goud uh, wa uh, ja, waanzin is. Niet logisch, beredeneerbaar is. Dus Die, die hebben eigenlijk dat goud in de band gedaan. Omdat ze op die manier ook de welvaart konden aanjagen. En meer geld konden creëren. Maar en, en manier hoezo, hoezo uh, door goud in de band te doen konden ze de economie aanjagen? Nou, vroeger... Dus tot, uh, natuurlijk tot uh, de Eerste Wereldoorlog uh, waren al onze geldsystemen volledig door goud gedekt. En je kon niet simpelweg, zoals nu de ECB op achternamiddag doet, even 400 miljard creëren. Dan moest je echt meer goud ergens vandaan zien te tonen. We te gaan er zo meteen, als je het goed vindt, even iets uitgebreider over hebben. Wat precies, hoe dat werkte met die tegenwaarde in goud. Hoe dat systeem in elkaar zat en zit. En hoe dat nog steeds in elkaar zit. Dit is het moment van het einde van het jaar. Daarom hebben we je uitgenodigd om een beetje terug te kijken uh, naar het afgelopen jaar. En alle uh, financiële, uh, nou ik wil zeggen rampspoed, maar alle financiële zaken die over ons heen gekomen zijn. Ik wil je eerst even het antwoordapparaat laten horen van gisteren. Harm Edens heeft een, een boodschap achtergelaten en die klinkt zo.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 Ja, moeilijk. Ik ben niet zo moedig. Uh, uh, nou ja, wat, wat misschien. Uh, waar ik erg over na heb zitten denken. Ik heb eigenlijk... Een paar jaar geleden besloten. stop als journalist. Om volledig aan zakelijke activiteiten te gaan uh, wijden. Ik schrijf nog wel boeken. Maar voor de rest. geen echt actieve journalistiek meer. Maar dit jaar heb ik besloten. om eigenlijk alle. Alle zakelijke activiteiten te stoppen, waaronder de goudhandel uh, waar je het al over had. Uh, en, en alleen nog maar door te gaan met beleggingsfonds wat ik in 2008 heb opgericht. En uh, nou ja, ik, ik vind niet dat er moed voor nodig is, maar het was toch wel een moeilijke beslissing. Want ik had een ander bedrijf opgezet, was die goudhandel, nog maar een paar jaar geleden. En dat, dat, dat ging heel erg goed. En volgens iedereen verkocht ik te vroeg en uh, dat weet je al pas achteraf. Uh, maar goed, dat was voor mij een, een, een best moeizaam proces. Want ik vind het altijd heel leuk om met heel veel verschillende dingen bezig te zijn. Maar ik vond nu de tijd gekomen om echt dus te gaan focussen. En uh, heel erg te concentreren op datgene wat ik nou echt het meest interessant vind. Ja, nou, je blijkt weer op het goede moment uitgestapt te zijn. Want de goudprijs is aan het dalen. Ja, maar, de, maar de, de goudomzetten zijn geëxplodeerd de afgelopen uh, zes maanden. Ja, maar uh, de mensen die in goud uh, geld investeren, die willen daar winst uit peuteren, toch? Anders doe je het Nee, niet. kijk, als je in de handel zit, dan maakt je niet uit of de prijs omhoog of omlaag gaat. Als je in de handel zit, dan is het van belang dat de omzetten groot zijn. En als je dus kijkt naar, uh, hey, ik verkocht in juli uh, dit jaar... Uh, uh, Amsterdam Gold. En uh, daarna begon de crisis echt toe te slaan. En daarna zijn de omzetten nog eens uh, ja, verdubbeld. Dus, uh, je kunt geld verdienen met een stijgende goudprijs. Je kunt ook geld verdienen met een dalende goudprijs. Een, mits, handelaar, mits het een handelaar verdient altijd. Op welke omdat handeling die, verdient die. Omdat, ja, omdat je een een ja. verkoopprijs hebt. Ja. Een belegger is anders. Een belegger... Maar de beleggers stappen in met geld. Die willen dat het geld vermeert. En die goudfondsen hebben het bijzonder goed gedaan. Dit goudfonds van jou heeft het bijzonder goed gedaan. Nee. Tot voor een paar maanden geleden. Ja, meneer al die twee dingen door elkaar. We hadden het over de goudhandel. Dus <laughs> dat is altijd zo verwarrend. Uh, ik merk dat het vaker zo is. Maar ik, ik heb in 2008 heb ik twee bedrijven opgezet. Eentje was goudhandel. En er werd me nou net gevraagd naar mijn moedige beslissing of mijn mo moedige stap. En dan zei ik van ik heb de goudhandel verkocht. Daarnaast heb ik een beleggingsfonds opgezet, ook in 2008. Daar ben ik me op gaan uh, concentreren. Uh, en, uh, en, en, en daar ben ik nu volledig mee bezig. Dus, maar goed, we hadden het even over de goudhandel. En jij begon over het beleggingsfonds. Dus een beetje verwarrend. Een beetje verwarrend. Het feit is dat, dat uh, de mensen die in goud gestapt zijn... Ja. de afgelopen maanden, die hebben een hele kwaaie tijd gehad, toch? Ja, kijk, als je belegt... en dat vertellen wij altijd aan onze participanten... en onze noemen ze participanten, geen beleggers of investeerders. Uh, we hebben 600 participanten... En een groot deel daarvan die zit er al langer in dan de afgelopen drie tot zes maanden. Dat is zelfs de overgrote deel. En we zeggen altijd tegen onze participanten dat wij zijn geen handelaren, wij zijn geen traders, wij zijn investeerders. Wij investeren in nieuwe grondstofontdekkingen waarvan 80% is edelmetaal gerelateerd. En dat is een proces dat duurt twee tot vier jaar voordat die waarde goed zichtbaar wordt. Dus je zit in ons fonds voor de langere termijn, niet voor de korte termijn. Anders ga je maar goudturbo's handelen of zilverturbo's handelen. En we zien het ook, want we hebben bijna geen verloop in ons fonds. Hè? Dus komen, er handelt bijna niemand in. Dus er zijn geen mensen die dan moment 1 instappen... en zes maanden later er weer uit willen. Dus mensen zitten daarin voor de langere termijn. En over die langere termijn, we zijn dit jaar fors gedaald, 35 procent. Dat is helemaal niet leuk. Maar sinds de oprichting staan we nog steeds 65 procent hoger. En dat is in de afgelopen 3,5 jaar 65 procent rendement. Nou, laat mij een Nederlands beleggingsfonds zien dat heeft gemaakt. Ja. Dus gemiddeld per jaar doen wij... Iets van 12, 13 procent netto rendement per jaar. En dat is op de langere termijn een fantastisch resultaat. Maar en, voor dat geldt dus alleen voor de mensen die er al een langere periode nee, dat is, zijn Bijvoorbeeld drie jaar of meer. Ja, dat, dat, dat zijn de meeste, ja. zeg je. Degenen die er onlangs ingestapt zijn... en daarmee is het ook, ook gewoon weer uh, fluctuerende handel gebleken... die hebben gewoon dikke pech. Of nee, heel veel nee, zit, nee, ze hebben pech als ze het nu verkopen, als ze nu uitstappen. Maar je zit er niet in voor de drie of zes maanden, nog sterker... Gemiddelde investering bij ons is 100.000 euro. En dat is allemaal geld van mensen wat, wat over is. Hè? Wat voor later is. Wat deel is van het vermogen. Wat een deel is van het pensioen. Dus die mensen eh, ja, die hebben dat geld nu niet nodig. We, hebben, we zijn dit jaar gegroeid. Hè? Dus geen uitstroom van geld. is dus instroom van geld. Maar de goudprijs is over een hele lange periode eigenlijk constant gestegen. Een periode van de jaar of 100, zeg maar gemiddeld. Nee, is alleen alleen maar. Nee, de afgelopen 2000 jaar heeft goud precies dezelfde koopkracht gehouden, zeg maar, over die hele periode. Dus goud. Goud stijgt en daalt niet. Het is het geld wat minder waard wordt of meer waard wordt. Dus dat, dat is heel belangrijk om te beseffen. Als je leest van de is goud heeft een nieuw record gezet vandaag. Dan moet je niet denken goud is meer waard ge, geworden. Dan moet je denken shit het geld is weer minder waard geworden. Dat goud is constant. Het geld is niet constant. Maar dat goud betekent is dat constant. de periode waar we nu dus in zitten. Ja? In geval een paar maanden van een daling van de goudprijs. Betekent dat het onderliggende geld dus ook nu stukken minder waard geworden is? Nee. nee het is, kijk. Het domste is wat je kan doen in de financiële wereld is conclusies verbinden aan korte termijnbewegingen. En neem van mij aan dat in de financiële wereld alles binnen twaalf maanden is een korte termijnbeweging. Als je kijkt waar de goudprijs nu staat en je vergelijkt hem met twaalf maanden geleden, dan staan we gewoon fors hoger. Dus goud zit nog steeds in die stijgende trend waar we nu al elf ja, jaar in zitten, maar dat interesseert me eigenlijk niet... Wat een goudbelegger doet, een goudinvesteerder doet, is zich indekken tegen de geldontwaarding, tegen de waardedaling van het geld. En die goudbelegger, die hoeft helemaal niet rendement te maken. Het is leuk als het gebeurt, maar je koopt goud niet om rendement te maken. Je koopt goud om geen geld te verliezen. En als je kijkt naar de koopkrachtontwikkeling he, van mensen die goud hebben belegd de laatste tien jaar, die hebben allemaal die koopkracht behouden, zijn zelfs vooruit gegaan. En iedereen die in de AX blijven zitten of in pensioen is blijven zitten, die is er op achteruit gegaan. Hoeveel goud is er eigenlijk in de wereld? Ja, verdomd weinig uh, ongeveer. Uh, als je alles in een kamer zou uh, neerzetten, een, een grote kamer, zo'n sporthal... dan kom je uit op een kubus van 20 meter breed, 20 meter lang en 20 meter hoog. Dat klinkt bijzonder weinig. Dat, dat is ook bijzonder weinig. En da dat is ook het unieke aan goud. Dat... Het is iets uh, waarvan de meeste mensen toch zoveel mogelijk zouden willen bezitten. Hè? Als je iemand toe loopt, een kilo goud geeft, wilt u dat hebben? Ja, graag geeft u. Maar dus mensen willen daar zoveel mogelijk van bezitten. En het is zeer, schelds, zeer, zeer zeldzaam. En uh, ja, het oxideert en schaars niet. Schaars betekent duur. Schaars betekent vaak duur, ja, zeker als het gewild is, ja ja Die kleine hoeveelheid uh, die is alt, altijd gekoppeld geweest aan munt. Of, of vanaf een zeker moment is het een betaalmiddel geworden. Goud eerst, aanvankelijk, gewoon als munt. ja Eigenlijk al 4000 jaar. Hè? dus, dus dat, is, uh, dat is echt een hele lange historie. En omdat het zo schaars is, is men daarmee opgehouden met de munten van te staan? Nee, nee, dat heeft niet... Uh... Men is opgehouden daar munten van te slaan, niet omdat goud zo schaars was, maar omdat goud uh, weegt heel veel. Hè. Goud is 40% zwaarder dan lood. Dus goudstukken, dat is gewoon onhandig om, om mee te nemen. Dus ja, op een te gegeven tellen. moment, nou, als je, als je heel rijk bent, dan, dan is het niet te tillen. Maar het, het is gewoon, het is onhandig. Dus op een gegeven moment hebben eigenlijk goudsmeden bedacht. Van nou ja, laten we, en dat goudsmeden werden eigenlijk bankiers. Dachten als ze mensen nou een briefje geven waarop staat dat ze dat briefje kunnen omruilen in bijvoorbeeld goud, een goudstuk, dat is dat makkelijker om mee te nemen. Heb je niet die zware goudstukken in je Dus Dat zo. is precies waar je straks even over had. Hè? Ja. Dus dat betekent dat dat papiertje, want dat papiertje ja. op zich is niks waard... dat werd afgedekt met een klein beetje goud nou ja, ergens in de kluis. Waarom zou een boer een koe verkopen tegen uh, 2000 stukjes papier... Dat deed hij alleen omdat hij 2000 stukjes papier deed, kon hij mee naar de bank. En dan kreeg je daar 2000 ja, of veel stukken of zilverstukken voor. erop, handtekening stond erop, zag er officieel uit en ja, dat was papiergeld. Nou Nog sterker, vroeger stond op de bankbiljetten geeft aantoonder bijvoorbeeld 20 gouden uh, munt, uh, guldens. En daarna stond er op een bankbiljet geeft aantoonder 20 guldens. En daarna stond er op een bankbiljet geeft aantoonder... En, en nu staat er helemaal niks meer op het papier. Dus we zijn zover van, van, van de realiteit afgegaan. Afge, afge, een boer verkoopt nu inderdaad zijn koe tegen stukjes papier. Maar wat gebeurt er als ik met pakkenbeet een miljoen euro's aan briefjes naar de Nederlandse bank ga... en zeg doe me even uh, voor een miljoen goud? Nou, dat is het rare. En dat, dat, dat, dat, dat is ook het bijzondere van mijn positie. Dat iedereen koppelt bijna nu aan goud. Maar... Ik was nooit actief geworden in goud... als banken gewoon hun werk waar blijven doen... en als banken gewoon het goudloket open hadden gelaten. Maar wat hebben banken gedaan de afgelopen tientallen jaren? Die, die, die zien goud als een bedreiging... want wij moeten geloven in dat ongedekte geldsysteem. Dus banken zijn gestopt met het verkopen van goud. Je kan bij een bank niet meer goud kopen. En omdat iedereen het goudloket heeft gesloten... zag ik op een gegeven moment een enorme kans. Nou, Eigenlijk is het niet eens een kans. Ik had het gevoel, ik moest voor mensen die mijn boeken lazen... die mijn columns lazen... En die goud wilden kopen, die zagen wat er met geld aan de hand was, de gevaren van dit geldsysteem. Die mensen konden gewoon niet meer goud en zilver kopen, komen op een makkelijke manier. Op een gegeven moment heb ik gedacht: nou, laat ik dat goudloket dan maar openen. Ik had ook niet gedacht dat het zo vlucht zou nemen. Maar het klinkt bijna complotachtig wat je net zei. Dat banken hebben dat goudloket gesloten omdat mensen moesten gaan geloven in een, nou ja, een virtuele tegenwaarde. Ja, ja, toch is het zo. Wat is het complot daarin dan? Nou, ik zeg hem maar niet dat het een complot is. Nee, maar alleen, ik zeg, ik zeg, het klinkt, alleen. Het klinkt complotachtig. Ja, je, nou, je, nou, je mag het wat je wil. Ik zeg alleen dat ik constateer dat we een systeem hebben gehad... wat eigenlijk honderden jaar, misschien duizenden jaar heeft bestaan, waarbij goud eigenlijk de dekking was van, van een financieel systeem. En dat het bankiers op een gegeven moment... bankiers en politici kwamen erachter... dat je veel meer welvaart kan creëren... door dat, te ontkoppelen, dat, geld, hè, dat geld en goud te ontkoppelen. En um, uh, uh, een mooi voorbeeld. Amerikanen die hebben ons in dit huidige dollarsysteem... letterlijk gelokt in 1944... onder de uitdrukkelijke belofte... dat we dollars altijd mochten... In, in omruilen voor goud. Hè. Dus onder die belofte zijn wij in Europa akkoord gegaan... aan het einde van de Tweede Wereldoorlog... om de dollar als wereldreserve te accepteren. En wat deed Amerika in 1971? Die hadden door dat wij steeds meer goud uh, uit Amerika opvroegen in ruil voor die overvloedige hoeveelheid dollars die werden gecreëerd. En eh, wat gebeurde er? Amerika besloot op een achternamiddag... die belofte uit 1944 eenzijdig te verbreken. En daar kom je meteen bij de kern. Dus Amerika had er een groot belang bij... om de rol van goud vanaf dat moment te marginaliseren. Want zij hadden die belofte verbroken. Want Europa, die in toenemende mate... vroegen ze, en kochten ze inderdaad dat goud in Amerika meerkoop? Nee, ze kochten niet. Ze vroegen het op. We hadden een overschot aan dollars. Hè. De Nederlandse bank had een overschot aan dollars... Uh, de Fransen uh, hadden een overschot aan dollars. En wij vroegen, wij hielden Amerika aan hun belofte uit 1944... om daar goud voor uh, om te ruilen. En er zijn echt schepen goud uh, teruggekomen uit Amerika. En dat verklaart bijvoorbeeld waarom Frankrijk nog steeds een grote goudvoorraad heeft. Dat verklaart waarom Nederland op een gegeven moment goud goudvoorraad had van 1600 ton. En toen heeft Amerika op een goed moment gezegd in 1971 wij kappen ermee. Ja, en, en dat was een grote schok voor het hele financiële systeem. En de waarde van de dollar. En daar kwam ook de inflatiegolf uit voort uit de jaren zeventig. Omdat niemand meer die dollar vertrouwde. En iedereen wilde weer goud. Goud ver in de jaren zeventig. En uh, ik ben nu een uh, nieuw boek aan het schrijven. Goud en het geheim van geld. En ik heb veel research gedaan. En het blijkt dat centrale bankiers... de titel van Suske en Wiske. Eh, uh, ja, Kuifje. Ja, kouf, kouf, ja. Nou ja, mijn boeken zijn best spannend. Dus, het uh, mag best een beetje populair zijn. Maar... Tijdens de research kwam ik erachter dat al sinds 19, uh, ja, 1920 centrale bankiers Steeds eh, hogere mate hun best hebben gedaan om de rol van goud te, te marginaliseren, zelfs bijna te criminaliseren. Goud moest eh, alleen maar als grondstof worden gezien. En eh, nou, ik zou bijna zeggen, lees straks mijn boek voor alle aanwijzingen en bewijzen eh, daarover. Dus dat is, dat is niet een complottheorie. Daar zijn inmiddels boeken over volgeschreven van eh, bankiers. Alleen de meeste studenten op de universiteit worden niet mee geconfronteerd. Dus het, het speelt zich af in de underground eh, lagen van financiële Systeem, maar het is allemaal gedocumenteerd. Het, het wonderlijke is natuurlijk dat we in een periode zitten... dat de banken met veel pijn en moeite overeind gehouden zijn. Na de eerste dip zal ik maar zeggen, met, met, met geld van ja. jou en mij. Uh, niet alleen in Nederland. Um, maar dat er zo ontzettend weinig veranderd lijkt in het hele systeem. Want is juist, niks veranderd. Um, de hoeveelheid contanten die ze hebben is ook ontzettend laag. Die Basel-normen zijn wel omhoog gegaan... maar nog steeds hebben ze maar een klein percentage van wat eruit staat. Ja, je moet, als je het beter uitdrukt, is de hoeveelheid reserves die ze aanhouden, die banken zijn eigenlijk niet omhoog gegaan. Uh, en er worden, als je het over contanten hebt, als je het over geld hebt, wordt steeds meer geld gecreëerd. Toen we vorige week hoorden dat de ECB aan 523 Europese banken 493 miljard euro ter beschikking heeft gesteld. In de vorm van een driejarige lening tegen 1%. Uh, nou moet je beseffen, die 493 miljard, die wordt niet eens gedrukt. Die wordt in de computer gecreëerd door een 4, een 9 en een 3. En ik geloof 15 nullen in te tikken en dan is er 493 miljard. Nou, Het is natuurlijk niet zo raar als je dat soort dingen in het financiële systeem uithaalt. Wacht even, even op de rem Willem. Uh... De, de, de Europese Centrale Bank is de bank der banken, ja. uh, als het om de, de euro gaat. Uh, ja. die, die leent banken geld uit. Ja. Uh, banken kunnen geld inkopen, als het ware, bij de, bij de Europese ja, Centrale de, Bank. Bijna of, geen of daar stallen, wat nu ook heel populair is de laatste tijd. Um, maar vervolgens, als de ECB geld wil uitlenen, kunnen ze dat virtueel maken. Maar dat moet toch, dat, ze moeten toch... Biljetten drukken, nee, dan ook. dat hoeft helemaal niet. Nee, we hebben een financieel systeem waarbij de centrale bank uh, als enige onbeperkt geld kan creëren. En dat doe je niet door dat te drukken, maar dat doe je dat door in de computer dat te creëren. Dus je tikt gewoon uh, in de computer van de ECB op de juiste plek van de balans een 4 uh, en een negen en een drie in. En een hele hoop nullen. En dan heb je zoveel geld gekeerd, Maar dat wat, geld wat, kan je vervolgens wel uh, echt overmaken naar een bank. En dat wordt dan wel echt geld waar, waar banken mee iets mee kunnen betalen. Wat is geld? Een illusie. Geld is lucht. Een getal in de computer... Nou, het is, ja, het is niet eens een bankbiljet. Vroeger was, ik zeg wel eens, monopoliegeld is in feite. Uh, monopoliegeld is echter geld dan. Vroeger zou je gezegd hebben, geld is een, is een biljet met een tegenwaarde aan goud in de Nederlandse bank. Uh, ja, ja, want, uh, dat ja, is, is niet meer, het, heb je net uitgelegd. Nee, uh, het dat het goud is. is niet meer. En dat biljet, uh, dat is er nog wel, maar. In feite is, nee, is de, dat niks. Nee, als je kijkt naar het totale hoeveelheid geld in circulatie aanwezig in het systeem. Daarvan is maar 12% gedrukt in bankbiljetten. De rest bestaat, bestaat alleen in de van nullen en één in de computer. Geld is geen een illusie. Ja, ja. En, uh, jouw vader Willem is uh, kernfysicus. Begrijpt hij jouw wereld? Ja, want hij is ook uh, directeur van het pensioenfonds van CERN geweest. CERN is het Europese onderzoeks, uh, kern, uh, onderzoeksinstituut is in, in Genève. Dat raadzinsnelle ringding. Ja, dat was zijn laatste baan. En zo, zo zien we weer dat in de pensioenwereld. Daar kom je dat soort weggepromoveerde wetenschappers tegen. Die weten eigenlijk niet zoveel van het financiële systeem. Maar hebben daar een mooie baan. En komt in Nederland ook nog voor dat soort, uh, dat soort structuren. Maar... Hij heeft natuurlijk wel aardig in dat financiële systeem verdiept. En ik weet nog goed hoe we tien, vijftien jaar geleden discussies daarover hadden. En hij was dan typisch iemand die dacht dat als hij een rapport van Goldman Sachs kreeg... uit Wall Street, uit Amerika, dat hij dat kon vertrouwen. En ja, ik ben altijd heel erg uh, argwaanend naar autoriteiten toe. En uh, ja, ik, ik begon daar twijfels bij te zetten. Ik, ja, Goldman Sachs hoeft inmiddels als ze we weer zijn een land afwaarderen... het zijn only opinions, sir. Ja, nou ja, goed, we, we zijn er natuurlijk achter gekomen. In 2007 schreef ik mijn eerste boek uh, Als de dollar valt. En daar beschreef ik dat Europa werd gerund door intellectuelen en Amerika wordt gerund door uh, zakenmannen en dan van het foute soort. En dat Wall Street. Uh, de, in Wall Street, daar telt me één belang. En dat is hoe verdienen wij zoveel mogelijk geld aan zoveel mogelijk activiteiten. En... Ik laat je zo even een klein stukje horen van een eerdere kausel een uitzending. Maar even over jouw vader. Want ik vroeg het eigenlijk met een reden: ja. um, jouw vader zou ongetwijfeld zeggen, uit niets kun je gods. Mogelijk iets maken. Ik heb je net tegen deel ja. horen beweren als het nou, gaat. Dat, het. Nou, goed, dat hou ik dus altijd ook mijn uh, gehoor voor, en het liefst economen voor. Dat, ja, Noem mij een voorbeeld uh, <laughs> op deze aarde, waarbij uh, blijvend iets uit het niets kan maken. Dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat kan gewoon niet. Dus we tarten in dit financiële systeem alle natuurwetten. Uh, we kunnen ook niet, je kan niet uh, de vloed op een gegeven moment buiten houden. Je kan niet zeggen, we doen dit vandaag eens even zonder vloed. Of we doen het dit keer zonder winter. Maar de economie proberen economen dat. Als het dan economisch herfst begint te worden. En er komt een winter aan. Dan gaan ze enorm in die knoppen lopen draaien. En dan gaan ze die rente tot nul verlagen. Want dan proberen ze die winter over te slaan. Maar je kan, je kan de winter niet overslaan. En als je dat een paar keer hebt geprobeerd. Dan, ja, dan, dan komt hij in de vorm van een ijstijd terug. Zeg maar. En dat, maar een dat recessie is een vorm van een griep. Die uit moet zieken. Recessie is een heel natuurlijk proces van een gezond maken van economie, waarbij de excessen worden weggewerkt. Ik vergelijk het wel eens met mixomatose onder konijnen. Als je te veel konijnen hebt, dan breekt er een dodelijke ziekte uit, mixomatose, waarbij 90% van de konijnen sterven. De konijnen sterven niet uit, maar 90% wordt weggevaagd. En vanaf dan kan je weer gezond groeien. Zo werkt het natuurlijk zoveel in de economie, of in, in, in, in de natuur. Alleen de economen. Ik economen geloven gewoon in de maakbaarheid van de economie. Die denken dat als ze ja. aan die knoppen draaien, dat ze alles kunnen bepalen. Daarbij krachtig geholpen de politici. Die denken, ja luister goede vrienden, dit gaat om, om mensen, om banen. Die banen verliezen, dat doet echt pijn. Het zijn kiezers die mij wegstellen. Nou, politici hebben één belang, dat is de komende vier jaar uitzitten En dan daarna worden herkozen. En, wat, en vandaar dat politici en bankiers zich ook zo geweldig hebben... Uh, in elkaars armen hebben gestort de afgelopen 300 jaar. Vergeet de monarchen daarbij niet. Want uh, ja, een paar honderd jaar geleden was natuurlijk in Europa. Er werd nog wel eens een oorlog gevoerd. En voor die oorlogen had je financiering nodig. Daar zorgden die bankiers voor. En die bankiers hadden op een gegeven moment door dat als je. Als de koning zei dat hij die lening kon afbetalen met he, toekomstige belastinginkomsten. Ja dan kon je die, kon je, die, kon je de koningshuizen eigenlijk onbeperkt lenen. En op die manier is er een soort monsterverbond gesloten tussen de monarchen en de bankiers. En ja, daar is dit systeem uit voortgekomen. Laten we even naar het monsterverbond aan de andere kant van de oceaan kijken, naar Wall Street. In oktober had ik Alfred Kleinknecht te gast, innovatie-econoom, TU Delft. En hij zei: over de handel en wandel van de financiële sector in Amerika, zei hij dit. Om eens iets te zeggen over de macht van de financiële sector. In, in Amerika was het zo dat voor uitbraak van de crisis in 2007... 40% van alle ondernemingswinsten in Amerika gingen dus naar Wall Street. 40%! Je moet je voorstellen, de financiële sector is eigenlijk... Moet eigenlijk ten opzichte van de economie een faciliterende functie hebben. Ze moeten het betalingsverkeer regelen. Ze moeten spaargeld inzamelen en daarmee krediet verstrekken. Ze dus zijn de kern een van de taak. Eigenlijk. Nou, eigenlijk een dienstverlener. Dan kun je ook debatteren Laat hij maar 5% uitmaken van de economie. Of 8% of wellicht middels 15% van de winsten hebben. Maar, niet maar als ze 40%, 40 hebben. Dan is dat werkelijk een parasitair apparaat. Die als het ware de rest van de economie ook beschadigt. Door hen leeg te zuigen. Over het kleinkrieg als dat. 40% van de winsten voor... Uh, de, de crisis in 2007 werd er gerealiseerd door de financials op Wall Street. Ja. ja, dat is een hele, hele belangrijke en juiste constatering. Het vertelt je eigenlijk twee, twee dingen. Uh, het vertelt je dat de financiële economie... dat hoort een uh, afgeleide te zijn van de reële economie. Wat Alfred Kleinkrecht al zegt, hè, het moet faciliteren. Het moet de reële economie faciliteren. Maar de financiële economie is zo groot geworden... dat nu de reële economie een afgeleide is geworden van de financiële economie. Dus als het niet goed gaat met banken, gaat het ook niet goed met uh, de brede, uh, uh, brede economie. Gaat het wel goed met de banken, dan gaat het ook goed met de brede economie. En uh, wat, het je, oh, wat het je ook vertelt is, uh, je moet je altijd afvragen. Ik heb me altijd afgevraagd, hoe kunnen banken nou zoveel verdienen? Hoe kan het nou zijn dat die bankenbolst zoveel meer verdienen dan General Motors en Ford en alle anderen bij elkaar? En toen kwam ik eigenlijk achter uh, het geheim. En het uh, gek is dat vrijwel <laughs> niemand dat doorheeft. Banken maken een product, hebben een product. Zoals een autofabrikant auto's maakt, maken banken geld. Maar om auto's te maken, moet je heel veel spullen inkopen. Staal inkopen, stroom inkopen. En om geld te maken, hoeven banken hier dus niks in te kopen? Ja, papier en inkt, maar het meeste geld wordt niet eens gedrukt. Dus het meeste geld wordt in de computer gecreëerd. Wordt uitgeleend in de vorm... De enige manier om geld te creëren in dit systeem is om krediet hè, te verkopen... Dus worden, worden leningen verkocht. Maakt niet uit aan wie burgers, bedrijven, landen. Maar over al die leningen moet rente worden betaald. Als je zorgt dat de rente die je ontvangt op die leningen... hoger is dan de rente die jij moet betalen... nu bij de ECB 1%, maar ik vraag aan jou 4% voor je hypotheek... die 3% mag je gewoon boekhoudkundig als winst noteren. En die winst mag je vervolgens in de vorm van bonussen verdelen. Maar het is en, een, vir bijna, achter, nee, bijna een virtueel systeem. Ja, maar dan kom je dus achter dat banken die maken een product gratis maken... En dat zou, als dat al kan in dit systeem, dan zou dat aan de staat moeten toebehoren, vind ik, dat privilege. Maar bank, bankiers hebben, dat, hebben die winsten dus geprivatiseerd. Die zeggen, nee, die winsten zijn van ons, terwijl het alleen maar broodkundige winsten zijn. En vervolgens de verliezen die uit het systeem komen, die worden gesocialiseerd. Want die mogen de belastingbetaler ophoesten. Het is een volstrekt corrupt systeem geworden. Maar hoezo? welke verliezen heb je het dan over? De 100 miljard die Nederlandse staatsschuld is opgelopen omdat we de banken moesten redden. Oké. Okay. Na, de eerste, na de, eerste, ja, de, maar, de eerste Maar die 100 miljard is eerst in de vorm van bonussen verdeeld. Omdat we zogenaamd zo winstgevend waren. Ja. Winstgevend. Maar we waren helemaal niet winstgevend. In de boeken deden we alsof we winstgevend waren. Doordat we de verliezen konden verbergen. Maar die verliezen kwamen op een gegeven moment naar voren. Maar toen zeiden tegen de staat, maar die verliezen zijn voor jullie, want die kunnen we niet dragen. Maar het is een bijna virtueel systeem, omdat het gebaseerd het is compleet op virtueel. Niet, niet bestaand geld. Het is dus compleet het, virtueel. Het is gebaseerd op een afspraak. Namelijk, wij noemen dit geld. En omdat wij dit geld noemen, bestaat het. Nou zeggen. ja, maar het is nog veel erger. Banken mogen dus geld. Banken hebben een geldscheppende functie, zo staat het in de wet. Dus zelfs commerciële banken, niet alleen de ECB, banken hebben geldscheppende functies. Banken mogen geld creëren. Nou, dat lijkt me nogal een, een uniek monopolie. Dat moet toch toebehoren aan de staat, als er al iemand geld mag creëren. Maar dat is toch ook zo? Dat is toch een monopolie van de Nederlandse banken? Nee, dat zijn allemaal commerciële banken. Nee, de ECB die staan helemaal aan, aan, aan, zeg maar aan het begin van die geldcreatie. Maar vervolgens commerciële banken, hè, dat staat in de wet... geldscheppende functie, commerciële banken... mogen op basis van, als het eigen vermogen stijgt... dan mogen ze ook extra, hè, dan mogen ze extra krediet verschaffen. En dan zie je die balansen ook groeien. Dat geld moeten ze dan volgens wel inkopen, maar... Elke keer... Ja, maar wacht even Willem, dat, ja? dat is nog steeds toch iets anders dan geld creëren? Nee, ik bedoel, nee. ik bedoel, uh, Gerrit Zalm kan toch niet zeggen, uh, luister eens goede vrienden, wij hebben 100 miljard nodig, bij deze uh, is het gecreëerd. Ze kunnen het inkopen bij de ECB of bij nee. andere banken. Elke keer als jij een hypotheek afneemt bij een bank, bij een commerciële bank, wordt er een nieuw geld gecreëerd in de vorm van die nieuwe hypotheek. Yep. Zeker, maar dat geld, dat geld kopen ze toch in? Ja, wel, maar er is wel. Maar de balans van die bank, als, als jij die nieuwe hypotheek. De, vroeger dacht ik altijd, als je die hypotheek. Zo ben ik ooit opgekomen. Ik, nou, ik bestelde of ik kocht allemaal hypotheken, omdat ik appartementen kocht, dacht ik altijd, die hypotheek, dat is spaargeld van mijn buurman wat ik meekreeg. Maar het is helemaal niet spaargeld van de buurman. Het was is wel ooit zo, toch? Het is, ja, vroeger wel. Maar het is nieuw gecreëerd geld. In de computer van de bank moet volgens wel weer worden inderdaad gefund, moet worden ingekocht. Maar. De balans diijdt steeds verder uit. Okay, ik snap je punt. Ja. Goed, maar, maar goed, het, het, ja. het fysiek maken van geld is een monopolie... wat ooit de Nederlandse bank had en nu de ECB heeft, toch? Uh, ja, als het om, de, om, de, om het drukken van de biljetten gaat. Precies, nee, maar, okay. de geldcreatie, dat maar de, de market... geldcreatie is veel uh, verder. Daar gaat was je verder. me even kwijt, maar dat is helder. Zullen wij uh, trouwens... <laughs> volgens mij kunnen we moeiteloos nog twee uur doorpraten... maar dan zullen we even wat muziek gaan draaien, Willem. Ja. Want je hebt dat meegenomen. Um, uh, wat is het voor muziek? Ja, ik wil echt nog niet verklappen. Mensen moeten maar. Heel veel mensen zullen het herkennen, maar ze afvragen waar ken ik het ook alweer van? We gaan ik ga het straks vertellen. Mijn gast is Willem Middelkoop. Middelkopers, mijn gasten in dit uur van Casaluna. Voormalig handelaar in goud en voormalig beursanalist. Um, een hoop voormalig. Wat, wat, wat, wat, waar hebben we nou nog geluisterd? Ja, het is een stuk uh, wat mensen verschrikkelijk hebben herkend. is de, de, de tune van Zomergasten. Ik vond het altijd een prachtig nummer. En ooit op een verzamelcd kwam ik het tegen van Kruder en Dorfmeister. Een beetje uit de ja, trance-scene. De trans, uh, Dans, scene. dance ja. scene. Prachtig nummer. Heb je veel met muziek? Ja, heel veel. Ja. Wat? Wat dat is mijn, grote, uh, mijn, mijn grote liefde. En, uh, ik kan niet maken helaas. Maar ik heb altijd mijn hele leven muziek gedraaid. Vroeger als student, al uh, DJ op feestjes. En dat doe ik nog steeds wel eens uh, voor, uh, voor vrienden en, uh, en familie. En, uh... Maar alleen voor hele goede vrienden. Uh, ja, nee, maar het, is heel leuk, het is heel leuk om met muziek bezig te zijn. En uh, nou, ik, ik hou van met name van, van dance. Maar je, je duikt ook nog steeds echt, de, de, de bakken bestaan ook niet meer... maar het systeem in ja, ja. voor de nieuwste release? Ja, nee, ik vind het nog steeds heel leuk om het allemaal bij te houden. Ik vraag me altijd af hoe oud ik moet worden... om, om de nieuwste dance zeg maar, niet, meer, niet meer goed te vinden. Maar net als in kunst of met alles is 99% is eigenlijk bagger. Maar zo af en toe vind je, vind je juweeltjes. En het is een kwestie van die juweeltjes verzamelen. En die op een aardige manier aan elkaar... Uh, en dit was er één? Dit is een klassieker voor mij. Ja. Ik vind het altijd weer mooi. Maar waarom? Door die opbouw? Ja, nee, het is, ja, er zit een sfeer in. En het is eigenlijk toch het is bijna dansbaar. Want er zit een heel mooi ritme in. En... Ja, het is zo melodieus en uh, ja, het is gewoon een prachtig stuk. En complimenten aan de VP Roots, typisch VP Roots, ze dan zo'n stuk vinden... want het was echt niet, niet echt bekend. En als tune te gebruiken, het is uh, ja, prachtig. Je hebt ooit HTS Confectie gedaan. Wat doe je dan? Ja, ik zat op middelbare school en ik had maar één uh, wens. Want ik, ik woonde toen in Drenthe, ik wilde naar Amsterdam. Ik voelde een hele sterke aantrekkingskracht uh, met Amsterdam... Uh, de familie van mijn moeder kwam daar vandaan. Ik kende mijn moeder eigenlijk niet aan familie, maar ik, ik had een enorme uh, aantrekkingskracht tot Amsterdam hadden mijn broers en zus niet. En het maakte eigenlijk niet uit wat ik ging studeren. En, uh, ik was daar ooit op een open dag geweest en ik vond kleding wel leuk. En het was de enige ATS waarbij de helft van de studenten waren dames. En ze hadden een eigen discotheek. Dus ik vond het daar meteen geweldig. Je dacht en, Amsterdam, vrouwen, eh, eh, eh, plaatjes draaien. Plaatjes draaien, en, en muziek, bingo. Nou, nee, nee, ik wilde eigenlijk fotograaf worden. fotoreporter worden. Maar daar was geen goede opleiding voor. Dus dan dacht ik van, weet je wat, ik ga daar studeren. En dan in mijn vrije tijd ga ik uh, met fotografie bezighouden. En daar heb ik twintig jaar lang eigenlijk mijn werk van gemaakt. Ik ben twintig jaar lang fotoreporter geweest. En voor de ik, Telegraaf onder andere? Nee, AD heel veel in Parool. Ik eindigde als chef fotoredactie bij het Parool in 1920. Uh, onder Matthijs van Nieuwkerk. en Daarna ben ik eigenlijk pas de financiële journalistiek ingegaan. Wat vond jij zo mooi aan die fotojournalistiek? Uh, het gaf je de mogelijkheid. Ik ben uh, vreselijk nieuwsgierig. En ik wil altijd precies weten hoe dingen in elkaar zitten. En het beste om, om achter te komen hoe iets in elkaar zit... is om er gewoon naartoe te gaan en binnen te mogen kijken... en mee te mogen maken. Dus... Uh, dat vond ik fascinerend. Het feit dat je voor een krant werkte en een perskaart had... dat gaf je het recht om overal vooraan te staan. En ik ben veel in mijn koninklijk huis mee prijs geweest, staatsbezoeken... en in de wereld van de misdaad gezeten... en, en, en, en krakers rellen en uh, sporten op een gegeven moment. Ik heb Mandela thuis gefotografeerd. Nou, het is echt het, het kuifje leven. en Fascinerend. En je maakt daarbij ook nog hele mooie foto's. Is dat iets, ik, ik hoop dat het nog lang duurt, maar wat op je grafstenen komt te staan? Hier ligt het kuifje? Nou, nee, ik, nou, ik ben nu een fotoboek aan het maken. Ik word volgend jaar 50 en ik ben helemaal uit die fotografie al tien jaar. Ik vond het toch mooi om toch eens te bundelen wat ik 20 jaar heb gedaan. En, mm. Maar goed, die, die kuifjesachtige mentaliteit, die, die, die vind ik nog steeds... Uh, ja, misschien past dat nog steeds wel bij me. En misschien dat daarom de titel van mijn boek ook een beetje... Nou, dat mag ik best vragen, een beetje populistisch zijn. Behalve die nieuwsgierigheid, wat drijft jou? Uh, het is dus nieuwsgierigheid. Ik wil een spannend, interessant leven hebben. En daarnaast vind ik uh, handel en zaken doen heel, heel leuk. En daar heb ik heel erg een neus voor. Uh, en uh, het geld wat je daarmee kan verdienen... dat, dat, dat heb ik ook altijd heel erg uh, interessant gevonden. Maar... Want je bent op een gegeven moment gaan handelen in appartementen in Amsterdam. Ja. Dat was het eerste moment dat je dacht, hé, hey, kansen? Ja, dat ja, was... Nee, het was niet het allereerste. Ik heb uh, Russisch hout geprobeerd te exporteren. Dat was kort na de, de val van, de, van het communistische systeem. Dat In was 80. In ja, 91 waren we daarmee bezig. Dat kreeg je niet van de grond. Maar erg, ja, ik ben dat toch een kind van de jaren 80 en de juppie generatie. En ik was altijd op zoek naar een goed idee. Ik heb een, een goed zakelijk verstand en uh, ik verdien altijd heel makkelijk mijn geld. Ik zie geld liggen en... Ja, ik, ik moet, als ik een goed idee heb, dan moet ik het ook uitvoeren. Maar ben, wat, wat is dat? Want je zegt, ik zie geld altijd liggen. Waarom zie jij dat en waarom zien anderen dat niet? Waarin verschil je ja, van anderen? Nou ja, waarom kan iemand prachtige muziek componeren... en eh, hoort hij de wijsjes al in zijn hoofd bij spreken... voordat hij een, een, een, een, een, een toets heeft aangeraakt? Ja, dat is een bepaald talent. En, eh, het begint eigenlijk... Kan het, je kan het iedereen wel leren, maar sommige mensen hebben het van nature. Ik denk dat ik het van nature heb. Elke keer dat jij je irriteert aan iets, dan is er een markt voor. Elke keer dat er een hele grote verandering is, bijvoorbeeld de crisis in het financiële systeem... zijn er enorme kansen, omdat het enorme mogelijkheden geeft... omdat mensen opeens ja, een hele gewijzigd wereldbeeld krijgen. Dus toen het financiële systeem op instorten stond in 2008... en ik was gewoon nog journalist... Ja, ik merkte gewoon hoeveel mensen op zoek waren naar een veilige haven... en bijvoorbeeld goud en zilver interessant vonden. Weet je nog wat het eerste moment was dat jij dacht... ik wil dat financiële systeem nou eens echt gaan begrijpen? Ja, dat was in 1987. Toen was ik net afgestudeerd. en Ik had de auto gekocht. Ik was met mijn toenmalige vriendin naar Zuid-Turkije gereden. en was in oktober 1987. Uh, en was ik op een gegeven moment in een, op een klein eilandje voor de Turkse kust. En ik stond in een winkel. En er stormde een Amerikaan binnen. En die was helemaal verwilderd. En die riep, uh, did you hear the news? En nou, Iedereen keek een beetje raar aan. En toen zei hij, Wall Street crashed. And it's worse than 1929. En... Ja, dat, dat zinnetje bleef in mijn hoofd. En toen lag ik daar op het strand. Toen dacht ik: Wall Street crashed worst in 1929. Ik wist natuurlijk wel een beetje wat het inhield. En toen begon ik toch zorgen te maken of er nog wel geld uh, uit de muur kwam. Of er nog Je dacht, wel uh... dan Zit ik op de Turkse eiland. Nou, ik werkte toen al voor Reuters als fotograaf. Dus heb ik s'avonds gebeld naar Reuters, Amsterdam, ik weet het nog goed. En gevraagd van: ja, hoe staat de wereld erbij? Nou, toen zeiden ze: rustig maar. De beurs zal weer aan het herstellen. En uiteindelijk viel het mee. Maar. Daardoor was bij mij wel voor het eerst een soort vlammetje ontstoken... van dat er iets fout kan gaan in dat financiële systeem. En toen ben ik er wel een paar boeken over gaan lezen, dat weet ik wel. Maar je hebt steeds in een ander pad gekozen. Je had dan kunnen zeggen van oké, okay, goed, ik heb nu de ATS gedaan. Ik ga nu economie studeren. Ja, maar ik vond toen in die, in die, in die, in die tijd, toen ik middenjaar twintig was... was ik veel te veel met mijn kuifje leven bezig. En ik wilde grote avonturen meemaken en reizen en... Om dan economie te gaan studeren. Dat vond ik een hele suffe wereld. En ik vond geld wel leuk. Maar ik verdiende ook heel makkelijk mijn geld als fotograaf. Uh, dus het was meer een uh, latente uh, intellectuele interesse. Maar die, die, die, ja, die ik toen niet zo hoefde te bevredigen. Dat is pas later gekomen. Wat is een guru? Dat is een veel misbruikte titel. Uh, in de financiële economische wereld. Wat is het? Ja, mijn. Als je, als je het aan mij vraagt. Dan, uh, ze... Um, dan is een goeroe iemand... Dus in ieder geval iets, wat zeer, ze, dat is een zeer zeldzame verschijnsel... van iemand die toch uh, bijna boven, boven menselijke gaven of krachten of inzichten heeft. En, nou, welkom uh, in die de wereld. Jij wordt uh, met enige regelmaat omschreven ja, als een beursgoeroe. In de financiële wereld wordt iedereen het uh, goeroe aangeduid... die meer dan uh, één boek heeft geschreven of, uh, of uh, nou, is meer dan een dan één juiste, juiste verspreiding heeft gedaan. Nou, nee, ik, er is enorme titelinflatie in de financiële wereld. En uh, iedereen heet tegenwoordig een goehoe. Uh, Oké, okay, goed. Ja. Ander, anders geformuleerd dan... Uh, jij wordt, uh, er wordt aan jou een behoorlijke status uh, toegekend op dit vlak. Ja, en terecht. Ja? Nou, nee, goed. Dat is een beetje een grapje. Maar ik schreef in... Um, ik weet nog heel goed, dat was in 1999... dat ik tegen mijn uh, vrouw thuis zei... Nou, ik heb nu door hoe het systeem werkt en uh, ik legde dat in een paar zinnen uit over die geldcreatie en toen keken ze me aan. Toen zei ze, jij denkt zeker dat jij de enige bent die dat begrijpt. En toen was ik zo arrogant te zeggen: nou ik geloof het wel, of in ieder geval de rest heeft het er niet over. Hè. maar In mijn boek, eerste boek, als de dollar valt in 2007, schreef ik op de achterflap letterlijk, het is niet de vraag of, maar wanneer dit systeem implodeert. En dat waren geen, er was geen arrogante bravoure of zo. Maar ik had het systeem bestudeerd en was er gewoon achtergekomen dat dit onhoudbaar was. Het is een soort piramide die op de verkeerde punten rust. Ja, rust op het smalste puntje. En, uh, en er worden er steeds meer etages opgebouwd. Maar het verbaasde mij... Ja, uh, het, zo ik zou bijna Louis van Gaal uh, citeren. Uh, ben ik nou zo slim als zijn jullie zo dom? Uh, dit is zo simpel. <gif> dit is zo makkelijk te begrijpen. Nee, Jij doet twee dingen echt fundamenteel anders. Jij kijkt dwars. Je bent een dwarskijker. Je durft van het andere insteek te kijken. Ja, je en je kijkt gezond meta, verstand. dat is ook een groot verschil. Ja, je, kijkt, je kijkt echt naar de grote gehele in dat systeem. Ja, dat heb ik altijd interessant gevonden. Dat vond ik al interessant als journalist. Hè? Je moet eigenlijk altijd opstijgen in die helikopter... en de zaak van bovenaf bekijken. Willem, tot, en, kort, tot slot, want we zijn er bijna... Eh, als wij over een jaar weer bij elkaar zitten... hoe ziet de financiële wereld er dan uit? Nou, nog onrustiger. Uh, we gaan een heel spannend jaar tegemoet. 2012 wordt echt een heel spannend jaar. Drop of ronden? Uh, nou ja, nee, dat is niet eens. Kijk, het systeem loopt nu vast. En het loopt eigenlijk al vast sinds 2007, 2008. Alleen, we hebben gedaan alsof het niet vastliep. Maar het valt eigenlijk nu niet langer te ontkennen. Uh, ik zag nu net een berichtje dat Italië leende zoveel miljard aan het, aan het IMF. zodat het IMF uh, Italië weer kan redden. Ja, bizar. Uh, maar kijk, iedereen. Heeft dat, gesproken. Ja, iedereen begint dat nu door te krijgen. En, en... In de tweede uur, Willem, wil ik straks met de luisteraars praten over uw beleggingen. Hoe zit het ermee? Bent u succesvol geweest of misschien wel helemaal niet? Bel ons op 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Casaluna. Gratis en voor niets 0800-1121. Hoe zit het met uw beleggingen? Uw verhalen wil ik graag horen. Sorry voor de vaart, Willem, maar we zijn er. Oké, okay. nou het was me genoegen, dank je. Het was een zeer ge groot genoeg om naar je te luisteren. En veel succes, Willem Middelkoop. Dank Leuk dat je hier was, dank, dank je wel. Ik, ik, ik, ik, ik, en ik. Ik ben niet alleen.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 Kun jij niet een nieuw lint voor me inzetten? Nu nee, als dat niet is. Kunt u dat zelf niet? Nee, daar ben ik niet technisch genoeg voor. Niet. Heb je geen andere? Nee. Deze gebruikt mijn huis ook altijd. Er zijn nog geen andere. Ik denk het niet. Maar dat is toch te gek? Dat weet ik niet. Het is natuurlijk een oude machine. Maar ik zou hem voor geen goud willen missen. Nee, natuurlijk niet. Oh. Hij is te groot. groot. Ja, dat heeft Nijhuis ook wel eens gezegd. Dan zullen we moeten omspoelen. Als dat kan.